We gaan nu over naar het woord van God. En ik heb last minute iets kunnen regelen met een hele drukke voorganger. Mijn broer is spijkenisse. Hij preekt elke zondag en hij is altijd druk daar in spijkenisse. Maar last minute zei hij van, nee morgen ben ik vrij. Ik zei, oh dan ga je hier prediken. Dus ik wil je voorstellen aan mijn broer. Hij lijkt veel op mij. Zegt iedereen, ik vind van niet, maar iedereen zegt hij lijkt veel op mij. Hij woont in Spijkenisse, hij heeft een geweldige familie. Als je ooit mij... Als je ooit... Ik wil niemand ooit horen zeggen van... Ja, ik zag de voorganger in Spijkenisse met de andere familie. Nee, dat is mijn broer met zijn familie. Yes? Dat jullie dat weten. Ik wil je voorstellen, uh, een voorganger naar de Borges. Hey, lieve mensen. God zegen jullie. Het is zo geweldig om hier te zijn. Je ervaart... Gods aanwezigheid in deze plaats. Er is, er is iets moois van God hier in deze plaats. Hoe we geloven dat God veel meer gaat doen in deze plaats. In Zoetermeer. Ik ben God dankbaar voor het leven van pastor Lee. Gis, ik weet niet hoe ze jou hier noemen. Lee? Gisley, hè? Ja, Gisley. Gisley. Ik noem hem Lee. Maar dat is, zo zijn we opgegroeid. Geweldig. Lee was altijd een, een goede jongen geweest. <coughs> Hij, was, hij gedroeg zich altijd netjes. En het is een zegen, het is een zegen om, om hier samen met hem te zijn. Het is mooi om te zien wat God door zijn leven heen doet. Door de gemeente hier in, in Zoetermeer. En ik geloof dat God iets, iets nieuws is begonnen in Zoetermeer. En het heet New Life voor deze plek. En ik geloof dat God vandaag een woord heeft voor uw leven. Ik ben vandaag samengekomen met mijn broeder Martin... Martin woont in Colombia. Hij, hij is een blanke Colombiaan. <laughs> Martin is uh, samen met mij gekomen. Ik ben dankbaar voor zijn leven. Voor degenen die mij al kennen. Uh, um, jullie kennen mij. Voor degenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Nardo, zoals hij zei. En ik heb drie kinderen. En ze uh, zijn drukke kinderen. Want ze zijn allemaal jongens. Ze lijken allemaal op Lee. Dus zijn ze extra druk. Nee, ze lijken ook op mij. Ik was drukker. En dus... Uh, ik ben God dankbaar voor wat hij aan het doen is. Daar samen met mevrouw Cindy in Spijkenissen. Wanneer je in Spijkenissen bent, ben je meer dan welkom om nieuw live Spijkenissen te bezoeken. Ik wil zonder meer tijd verliezen naar Marcus hoofdstuk 6 met je gaan. Vers 1 tot en met 6 gaan we lezen. Een stukje lezen. En het woord van God zegt het volgende daar Marcus hoofdstuk 6. Vers 1 tot en met 6. 6. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en Judas en Simon. En wonen zijn zusters niet hier bij ons en zijn namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad. Onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen. Behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hun genas. En hij stond verbaasd over hun ongeloof. Amen. Tot daar. Weet je, tekst wat we hier lezen is, is een hele bijzondere tekst. in Het evangelie van Marcus. Ik geloof dat Marcus toen hij dit schreef. En hij vertelde wat... Wat er gebeurde daar in die stad van Jezus. De Nazareth. Want dat is de stad waar Jezus was opgegroeid. Het was de stad waar, hij, waar, waar iedereen hem kende. De mensen kenden hem. De mensen wisten wie zijn familie was. De mensen wisten wie zijn vader was. De mensen wisten wie Maria was zoals we hier lezen. De mensen wisten wie zijn broers en zussen waren. Maar... We weten dat zijn hele bediening gebeurde niet alleen maar in Nazareth. Hij ging vaak naar Jeruzalem. Hij ging langs andere steden, andere plekken. Hij ging naar Samaria. Hij ging naar de andere, andere regio's van Galilea, Tiberias. En verschillende plekken was Jezus actief in Israël. En overal waar hij kwam, gebeurde wonderen. Overal waar hij kwam... Blinden werden genezen, verlamden konden gingen opstaan. Mensen die kreupel waren, die, die, die, die stonden op, maar mensen ook die gekromde rug hadden. Die, die kregen die hun rug werden weer opeens recht. En dus overal waar hij kwam, was er iets moois te zien, iets geweldigs te zien. En iedereen, wanneer ze Jezus zagen, waren ze versteld van wat hij allemaal kon doen en wat hij allemaal sprak. De mensen stonden elke keer verbaasd. Weet je, alsof het elke keer weer een verrassing werd. Want op het ene moment veranderde hij vijf brood en twee vissen. Um, deed hij dat vermenigvuldigen voor zoveel mensen, meer dan vijfduizend mensen. De andere keer deed hij water veranderen in wijn. En weer op andere moments liep hij op water. En overal waar hij kwam, waren mensen van wauw, wauw. En dus zijn reputatie ging voor hem. Want... Toen ze hoorden dat Jezus landsliep en Jezus kwam, was iedereen van... Wauw, hij komt eraan. Het is Jezus die ons komt bezoeken. En we zien dat in, in verschillende verhalen van de Bijbel. En ik ga een paar zo meteen noemen, zodat je gaat beseffen wat, wat ik bedoel. En, maar toen hij hier kwam in zijn eigen stad, toen hij bij Nazareth kwam... was het niet zo spectaculair voor de mensen. En het is apart om te zien, want... Je zou denken dat je thuis meer geprezen zou worden, meer geëerd zou worden dan daarbuiten. Je zou denken dat ze jou thuis meer zouden waarderen dan daarbuiten. Maar het bleek dat thuis in Nazareth, vonden de mensen het niet zo wauw, niet zo spectaculair. En, en, ze, en ze begonnen juist zo te praten van. Oh, is dat niet die, die timmerman? Is, is het, zijn vader is toch ook timmerman? Hij is toch die ene die, die meubels maakt voor Ikea? Is hij niet die, die man die, die, die, die... Wij kennen toch zijn zussen? Hij, zijn zussen wonen toch hier bij ons in de buurt? Er is niet zo bijzonder aan hem. Is hij niet zo, zo die, die, die bekende zijn broers? En, en hier wordt het genoemd, hè? Is hij niet broers van Jacobus, Jozes... Judas en Simon, weet je, als je katholiek was opgevoed, uh, werd geleerd dat, je, dat Jezus geen broers had en Maria verder geen zonen had daarna. Maar we zien hier dat Maria ook andere kinderen hadden. En hij zegt, is, is zij het niet? Is, zijn zij het niet? En, en het was alsof de hele wauw gebeuren zakte. Weet je, is het niet apart dat soms, we merken het bij tieners en, en bij, bij meisjes vooral, maar ook bij jongens, dat ze... Wanneer ze ergens buiten huis om worden geprezen, worden ze, worden ze zo bemoedigd, worden, krijgen ze een soort vuur in hun hart. En daarom verlaten heel veel tieners hun gezin en huis. Want ergens buiten huis is er een vriendin die, die hem wel waardeert. Is er een vriendje die wel leuke dingen voor haar koopt. En, en ze denken van wow, dit heb ik niet thuis gekregen. En, en denken ze van hey, nu, nu, nu kan ik vertrekken aan huis, want... Want thuis word ik niet zo gewaardeerd. En, en je merkt dat het vaak verkeerd gaat, misgaat. Maar je merkt het ook met, met huwelijken. Mannen die bijvoorbeeld hun vrouw thuis niet waarderen. Maar ze komen ergens en, en, en tegen alle andere vrouwen buiten zeggen zeggen... Oh, je ziet er mooi uit vandaag. Zo geweldig op werk. Hé, hey, zo, so, is dat een nieuwe kleding? Is dat iets? En mama thuis, vergeet je dat tegen je vrouw te zeggen? Dan, dan heb je een probleem. Of dat je, dat je juist... Buiten huis om op je kantoor, vrouw, dame, een man naar je toe komt... en zegt van, hé, hey, wat zie je de leukheid? En dan begint je een beetje te flirten. En denk van, wow, mijn, mijn man en mijn man zegt dit niet tegen mij. En, en weet je, ik voel me hier zo toch anders gekeken. Ik word toch, toch hier geprezen. En, en, en het is een, een apart gevoel die dan komt. Maar vandaag ben ik hier tegen, om tegen jou te zeggen... van, waardeer dat wat je thuis hebt... Wees dankbaar voor dat wat je in huis hebt. Wees dankbaar voor wat God jou heeft gegeven. En prijs de mensen die God in jouw leven heeft gezet. Want wanneer we dingen als vanzelfsprekend gaan zien, worden wij ondankbaar. En wanneer wij ondankbaar worden, kan God niet bewegen. Want God, de Bijbel zegt God woont in het midden van de aanbidding van zijn volk. En aanbidding betekent een vorm van dankbaarheid uiten aan God. Weet je, God zei door Mozes heen, eigenlijk God gebruikte Mozes. Mozes was die grote leider in, in Egypte die het volk van Israël liet vertrekken uit Egypte. En Mozes zei tegen het volk, luister, want hij leidde hun van Egypte naar het beloofde land. Maar, en Mozes zei tegen het volk, luister, wij zullen daar, jullie zullen daar aankomen... Jullie zullen, en God brengt jullie naar een goed land. Een, ga, een land waar honing is, een land waar melk is, een land waar heel veel vruchten zijn, een land wat vruchtbaar is, een land waar overvloed is. God zal jullie daar naartoe brengen. Dat is Gods belofte voor jouw leven. Je zou daar aankomen. Maar daarnaast zegt hij tegen hen, dit staat allemaal in nummer 8, ik kan het thuis lezen. Daarnaast zegt hij tegen hen, maar, maar, Vergeet niet wie jullie daar naartoe heeft gebracht. Wanneer je daar komt en dat je gesetteld bent en dat de, en dat de dingen lopen, dat je je inkomsten hebt, dat je je eten hebt in overvloed, dat de dingen goed gaan. Vergeet niet wie jou... Daar heeft gezet. Want wij hebben de neiging. Om wanneer de dingen niet gaan. En we bidden. en We vragen God. God geef mij. Geef mij. Ik verlang erna. Heer ik heb het nodig in mijn leven. Maar wanneer wij het hebben. Raken wij gezetteld. En denken wij. Het gaat goed met mij. En, en, en Mozes zei tegen het volk. Pas op. Dat wanneer jullie daar komen. Dat je gaat zeggen. Ik heb dit zelf gedaan. Ik heb dit zelf bereikt. En je vergeet. Om dankbaar te zijn. Aan God. Hoe vaak zijn wij ondankbaar? En weet je, ondankbaar voor de, de dingen die wij hebben. We waarderen soms niet dat wat we hebben. En God wil ons leren om te waarderen wat wij hebben. Wat, wij, wat hij ons heeft gegeven. Dat je, weet je, vandaag stond je op. Maar... Er zijn velen die ze niet zijn opgestaan. En er is een reden om dankbaar te zijn. Maar voordat je je oog, voordat, voordat, nadat je je ogen hebt opengedaan en voordat je tanden ging poetsen, kon je even kon je, je rug bewegen. Dat is een reden om dankbaar te zijn. Daarna kon je nog uitstappen uit je bed. Is dat niet bijzonder dat je kon uitstappen uit je bed van, vanochtend? Voor sommigen, nee, wat is er bijzonder aan dat het vanzelfsprekend is geworden voor jouw leven. Maar het is ook een reden om dankbaar te zijn aan God die jou het leven heeft gegeven. Dat je kon opstaan. En niet alleen maar dat, maar je kon je handen bewegen. Wauw! Hé, hey. en, en, en, en dat is wat Mozes tegen ons zegt. Mozes, luister. Er komt een moment dat jullie gaan denken van, wow, dit hebben we allemaal gehad Dit is gewoon normaal. Dit hebben we verdiend. Hij zei, pas op. Want wanneer je dat wau-gedeelte wow verliest, dan ga je God niet meer prijzen, ga je God niet meer loven, en, en ga je verder geen wonderen meer zien in jouw leven. Want God beweegt waar mensen hem aanbidden, waar mensen verbonden zijn met hem. En dit gebeurde daar ook in Nazareth. In Nazareth, in plaats dat ze wauw zeiden, Jezus is er, zeiden ze, is dat niet die, die timmerman? Is hij niet die, die zoon van Maria? Oh, in andere woorden, er is niet zo bijzonder aan hem. Hij is gewoon een normale man, net als, net als wij. En, en, en hij, hij is gewoon... Zijn, wij kennen toch zijn zussen, wij kennen zijn broers. Hij is toch van die en die familie. En de Bijbel vertelt ons dat in Nazareth kon Jezus geen wonder doen. Hij kon geen wonder doen omdat de mens, er was een groot ongeloof. De Bijbel vertelt ons hier, hij stond verbaasd. Wauw. Jezus toen, in plaats dat de mensen zeiden wauw, zei Jezus wauw. Hoe kan dit? Men, er is zoveel ongeloof hier, in deze plaats. Hoe is dit mogelijk? Want Jezus was gewend, dat overal waar hij kwam, dat... Mensen renden om hem te zien. En de, de Bijbel waarschuwt ons dat wij niet de eerste liefde verliezen. Die wauw. Want er zijn mensen dat toen ze naar Jezus kwamen, de eerste paar dagen, de eerste weken, dat ze Jezus gingen volgen, waren ze wauw. Hé, hey, wauw. Ik ben gekomen naar nieuw life, zoete meer. En het was wauw. Het was geweldig. Hey, ik heb God aanbidden, Ik heb geheel, Ik heb God ervaren in mijn leven. Wauw. Maar het kan zijn dat na een paar jaar denken we, oh oké, okay. vanzelfsprekend. Weet je, naar de kerk gaan? Hm. Ik, kan, laat, laat. ik ga denken of ik morgen wel naar de kerk ga. En, en ze verliezen die wauw effect. Maar God zoekt mensen. God zoekt mensen net als Zeus. De Bijbel zegt dat Zacchaeus toen hij hoorde dat Jezus aankwam in zijn stad bij Jericho, de Bijbel vertelt hij was een kleine man, hij rende door iedereen heen, hij klom op een boom, want het was wauw voor Zacchaeus. Jezus komt eraan, ik moet hem zien, ik moet ervaren wat dit is, ik moet, ik moet hem kennis maken met deze man, ik, ik wil weten wie is deze Jezus. Hij, wauw, want wanneer je een wauw effect hebt in jouw hart, ben je bereid om door de stromen heen te gaan tegen de stromen in, bomen te klimmen. Weet je, want Zaccheus, ben je gek geworden? Je bent een grote bekende tollenaar. Wat doe je daar op een boom? Je bent toch niet gek geworden? Weet je, wanneer je wauw bent, voor je maakt niet uit. Wanneer je een wauw effect hebt voor Jezus, dat maakt niet uit of mensen jou gek noemen. Dat maakt niet uit of mensen zeggen of je gestoord bent. En zeg wat doe je op een zondagochtend? Dat maakt het jou niet uit. Je zegt, wanneer uiteindelijk, ik ga naar de kerk, ik, ga, ik zoek God, ik ben met God bezig. Want het is wauw om God te dienen. En het maakt me niet uit wat je over mij denkt. Want het is nog steeds wauw. Het is het meeste wauw wat er is in mijn week. Is hier samenkomen, samen met mijn broeders en zusters. Is dat niet wauw om God te aanbidden in deze plek. Is het niet wauw om samen te zingen. Spirit break out. Is het niet wauw. Amen. Hoeveel kan je het samen met mij zeggen. Wauw. Hé hey, prijs de Heer. En. En je ging. En hij had een ontmoeting met Jezus. Want elke keer. Dat wij Jezus behandelen als wauw. Hebben we een ontmoeting met hem. Want je wordt aangetrokken tot hem door die wow effect die factor, de wow factor Laatst kwam iemand naar me toe en ik was ja, als voorganger zijnde, het it zou niet zo zijn, want je zou verwachten dat iedereen als vanzelfsprekend wauw zou ervaren. Maar, maar het is niet zo vaak. En, en ik belde een paar mensen uit de kerk en ik belde een zus, die zei, zus, luister, ik heb. Ik heb een paar keer al twee weken niet gezien. Is er iets aan de hand? Kom je aanstaande zondag? Ze zei, weet je wat, pastoor? Aanstaande zondag wou ik komen. Maar er is een activiteit. Er is een activiteit voor kinderen. En ik wil mijn dochter naar meene, daar naartoe meenemen. En, en het is iets leuks voor de kinderen. Ik zei, oh, oké, okay, dus de kerk is niet meer leuk voor je kinderen. <laughs> En ik wil haar niet, weet je, ik wil niet te veel pushen op haar, maar ik even luister: er is geen betere plek waar je kinderen naartoe mee kan nemen dan Gods huis. Want daar worden ze opgegroeid, daar is het een wauw-effect voor hun. En, en, en wat wij proberen te promoten daar zo in de gemeente is: luister, naar de kerk gaan op zondagochtend is het grootste wauw wat je kan meemaken in jouw week. Halleluja. Hoe We vinden het wauw om hier in de ochtend te komen nieuw lijf zitten meer. Amen. Is het niet geweldig? En, en, maar, maar vaak zijn we dan bezig. En we, we, wanneer iemand jou vraagt op, op de maandag op de dinsdag van wat heb je afgelopen weekend gedaan? En, en, en op werk vertellen ze jou van luister, ik ben, ik ben naar een voetbalwedstrijd gegaan, ik ben naar Feyenoord Heracles geweest. Of weet je, of ik ben, ik ben naar een, een, een activiteit gegaan, ik ben naar een groot feest gegaan. En wanneer zij jou vragen, kan je misschien zeggen: van ja, ik ben naar een verjaardag geweest en al die dingen. Maar vaak missen wij om te vertellen: van ik ben naar de kerk gegaan. Want dat is eigenlijk het meest wauw wat je hebt gedaan in jouw weekend. En, en waarom is het wauw dat je naar de strand bent geweest omdat het lekker weer was en dat het niet naar de kerk was op de zondagochtend om samen met de heer te aanbidden. En wanneer wij Gods huis niet als wauw gaan behandelen, dan zullen mensen zich ook niet aangetrokken voelen om dat wauw mee te maken. Want als wij het niet zien als een wauw, hoe zullen anderen het zien als een wauw? En Daarom kon Jezus geen enkel wonder. De Bijbel, de Bijbel zegt, behalve een paar mensen werden genezen. Een paar mensen die het wel hadden opgemerkt. Maar hij deed niet wat hij normaal wel zou doen. Omdat de wow factor was daar niet. Weet je, in diezelfde stad Jericho, een andere stad. Waar, waar dezelfde stad van Zaccheus, was er een man. Toen hij hoorde, Jezus loopt hier langs. Zei die blinde van Jericho... De Bijbel noemt hij ja, de blinden van Jericho. Hij begon te zeggen, Bartimeus heette die. Hij begon te zeggen, Jezus, zoon van David. Heb medelijden met mij. In Nazareth zeiden ze, is dat niet de zoon van Maria, de zoon van Jozef? Maar in Jericho... Zij de blinde zoon van David. Wat hij dat betekent, wat dat betekent is. Hij erkende Jezus als de Messias. Als de grote man die zou komen. Als de redder. Als degene die hen zouden verlossen. En hij begon het uit te roepen. Jezus zoon van David. Heb medelijden met mij. In andere woorden. Hij zag het wauw van Jezus. Ook al was hij blind. Alleen maar door te horen. Zag hij van wauw. Want je hoeft Jezus niet te zien met je ogen om te weten dat hij wauw is. Je hoeft God niet te zien met je ogen om te weten dat hij een geweldige God is. Je hoeft de wonderen misschien niet zelfs nu te zien om te weten dat hij een machtige God is. En dat hij alle aanbidding, alle eer, alle lofprijs verdient. Hij is wauw. En, en, en, en Bartimaeus begon het uit te spreken. En de Bijbel vertelt ons dat Bartimaeus genezen werd. Op dat moment. Want Jezus beweegt waar mensen Hem erkennen. Jezus beweegt waar mensen Hem de eer geven die, ze hem, die Hij verdient. En weet je, ik hou van films. Ik vind het leuk om films te zien en soms series en al die dingen. Maar er is iets mis wanneer Fest and the Furious 8 meer wou is dan. Marcus Hoogstuk 6, bijvoorbeeld. Of Marcus Hoogstuk 1. Er is iets mis... wanneer een serie... of een van die beroemde films... meer, meer wauw is dat je naar de bioscoop vertelt... Wow, wauw... het was zo so cool... het was zo geweldig. Er is iets mis... en dat je naar een dienst vertrekt... hier zo, en dan denk je van... ja, mm, yeah, het was, was leuk, was hey, leuk. Gaan naar huis. En dat je die wauw-factor bent kwijtgeraakt. En, en God zegt tegen de gemeente in de Vezers, En hij zegt, wat is er dan dat jullie die eerste liefde zijn kwijtgeraakt? Hoe komt het dat het zo ver is gekomen dat wat ik doe in jouw leven niet meer wauw is? Wat is er met, met je aan de hand, zegt God eigenlijk in, in Openbaring En hij zegt, er is iets mis, want jullie zien mij niet meer als wauw. Jullie zijn die passie verloren. De dingen van de wereld zijn meer, jullie voelen zich meer aangetrokken tot die dingen en niet tot mij, zegt God. En elke keer dat dat gebeurt, zakt je geloof, zakt ons geloof, worden wij zwak in ons binnenste. Want Jezus wordt niet erkend voor wie hij is. Maar vandaag ben ik hier gekomen om tegen u te zeggen, tegen jou te zeggen... Het is wauw om God te dienen. Het is wauw om voor Jezus te leven. Het is wauw om een leven te leiden voor Christus Jezus. Het is wauw om te wandelen met Jezus. Het is niet voor niets dat Paulus overal ging het evangelie verkondigen. Het is niet voor niets dat Petrus het deed. Want elke keer dat ze het deden, wisten ze dat het wauw is om God te dienen. Ook al werden sommigen van hen geslagen in de gevangenis gegooid. Ze wisten het is wauw om God te dienen. Want... Hij is de God van wonderen. Hij is de God die mij eruit kan halen uit mijn situaties. En het maakt me niet uit waar ik doorheen ga. Het is altijd wauw om God te dienen. Want hij opent de deuren, zelfs waar er geen deuren zijn. Hij zegen mij, zelfs op de momenten waar ik in crisis zit. En ik denk dat er geen uitweg is. En hij komt met een uitweg, want het is wauw om Jezus te dienen. En, en ik dien hem in de ochtend en ik dien hem in de middag en ik dien hem in de avond. Want het is wauw om God te dienen. Er is niets wauwers dan Jezus Christus. Er is niets groters dan Jezus Christus. Er is geen event. Er is geen pink pop. Er is geen, geen park pop. Er is geen rock pop dan ook geen concert. Er is geen film. Er is niets wouwer dan Jezus Christus. Het is wauw om Jezus te dienen. Het is wauw om God te prijzen. Het is wauw om je leven aan Jezus te geven. Amen. Hoe we kunnen tegen degene naast ze zeggen, wauw. Hey, Wauw. Wauw. Iemand komt met een getuigenis en dan zeg je, wauw. Weet je wat God in mijn leven heeft gedaan? Wauw. Amen. Hé, hey, ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Wauw. Weet je, ik, ik, ik, ik kwam, ik ging ik, ik was vroeger, ik ging niet naar de kerk, ik noem voorbeelden hier. En ik was lang niet meer naar de kerk geweest, maar toen kwam ik weer. En dan, dan moeten de broeders en zussen zeggen, wauw. Je, je, je, je, bent, je bent dankbaar aan God. Want hij is degene die dit dingen doet. Hij is degene die beweegt. Weet je, mijn broeders en zusters, God wil altijd die wauw factor hebben voor ons leven. Dat wij die eit, eiten naar hem toe. Wauw. Wauw. Jezus is zo wauw. De Bijbel vertelt ons dat een vrouw met bloedvloeiing, Zij ging kruipend. Naar Jezus toe. En ze raakte de zoom van zijn kleding. De onderkant van zijn kleding. Helemaal beneden. Dat ze, ze ging, want, en, en ze wist van als ik het maar raak zal ik genezen worden. Want ze wist dat er is zoveel wauw aan deze Jezus. Dat als ik hem alleen maar raak, ontvang ik mijn genezing. Weet je, het is, hij Jezus is zo wauw. Dat wanneer je bidt, dat wonderen gaan gebeuren. En vaak zien we die wonderen niet in onze levens. Vaak merken we dingen niet op in onze leven, veranderingen in onze levens. Want we behandelen hem als een, een historisch figuur. Net als deze mensen hier, als, als de timmerman, we behandelen hem als die, oh nee, en, en wie, wie, wie is Jezus voor jou? Ja, Jezus was een hele bekende, goede leraar, wijze leraar en, en je behandelt hem als, weet je, als, die, als die simpele man van vroeger. Jezus is niet die simpele man van vroeger. Jezus is... De God van vandaag, de God van gisteren, de God van alle eeuwigheid, hij verandert niet, hij is nog steeds de Almachtige, hij is nog steeds degene die de, de, de zee, die zeeën kan doen openen, hij is nog steeds degene die verlamden kan, kan genezen, hij is nog steeds degene die blinden kan genezen, hij is nog steeds de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is nog steeds de God van wonderen. Hij is nog steeds de God die een grote beweging kan brengen in Zoetermeer. Want als de kerk in Zoetermeer, God meer als wauw gaat zien de komende periode, ga je nu meer wauw zien. Want elke keer dat je wauw zegt, ga je meer wauwere dingen zien. En Want God gaat van glorie naar glorie meenemen. De dingen blijven niet klein wanneer je wauw begint te roepen en amen en de Heer prijzen en de Heer want God brengt je alleen maar naar hogere dimensies. Want met God, de, de ervaringen met God, je ervaart het steeds meer en meer en meer. Want dankbaarheid, dankbaarheid doet deuren openen. Elke ouder houdt ervan van die ene kind die het meest dankbaar is. Die naar je komt en je, ben, en je hebt de neiging ook om meer te geven wanneer iemand dankbaar is. Of niet? Wanneer die persoon zegt, dankjewel. En wat kan ik voor jou doen, want je hebt zoveel voor mij gedaan. Ben je blij. En wanneer iemand dankbaar is, ben je bereid om om zelf meer en meer te doen voor zo'n persoon. Maar wanneer mensen dingen als vanzelfsprekend gaan zien. Van, het is jouw plicht om mij te geven, want je bent christen. Een voorbeeld. En dan ben je van... Mm, mm, mm. Natuurlijk, het is onze plicht en we zijn vrijgevend en we blijven erin. Maar het is mooier wanneer mensen zeggen, wauw. En, en, en dit ook vandaag voor, voor jullie voorganger die hier staat. Het is ook wauw dat hij hier kan staan. Het is wauw. Want, want Jezus zegt hier: een profeet wordt niet erkend. Of, of hij wordt, laat ik het hier lezen: hij zegt: nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad. Dat, weet je, er kunnen heel veel mensen van buiten komen, en, en, ik, en we ervaren het overal in alle kerken, kunnen mensen van buiten komen en preken, en, en geweldig preken, en, en dingen doen, maar, maar herken degene die God in jouw leven heeft gezet. Wanneer we zo meemaken en mensen zeggen, wauw, hey, die pastoor is van buiten gekomen. Of hey, die pastoor is van spijkenis gekomen, wauw. Of wat dan ook. Of hij is gekomen van Amsterdam, wauw. Of hij is gekomen uit Amerika, wauw. Maar, maar het is niet hij of ik die jou gaat bezoeken in de ziekenhuis. Wanneer je ziek bent of iets, het is, het is de voorganger hier. Amen. Het is, niet iemand, het is niet iemand van buiten. Het is, het is degene die God in jou naast, naast jou zet. En een artiest ook van buiten, een Brad Pitt, kan niet meer wauw zijn dan je vader. Want het is jouw vader die voor jou zorgt. Het is jouw vader die om jou geeft. Een Beyoncé kan niet meer wauw hebben dan je moeder. Want het is je moeder die daar is, wanneer je, wanneer je ziek bent, wanneer je, wanneer je geld nodig hebt. Beyoncé gaat niet storten op jouw rekening. Zijn er sommige tieners hier vandaag. Het is wauw om, om, om zulke ouders te hebben, is het niet zo? Dus dankbaar zijn van wauw, ik ben dankbaar voor jullie als ouders. Wauw voor, voor jouw man, voor jouw vrouw. Want het, het lijkt alsof, weet je, als je koopt misschien net een, een nieuwe tuin set. En het lijkt altijd dat het van die buren meer wauw is dan die van jou. Nee! Wat, wat, wat God jou heeft gegeven is wauw genoeg. Yeah. Weet je, of je koopt net een auto en dan heb je hem net. And, and, and de eerste, en soms zijn wij zo, je koopt een auto en je bent wauw. En de man is helemaal excited voor de auto. En hij, hij haalt de vrouw over om het te kopen. En ze kopen het. En, en eerst is die wauw. En de eerste twee, drie maanden wauw. wauw en, dan, en dan is die wauw voorbij. En, en we hebben de neiging om hetzelfde te doen met Jezus. In het begin wauw, wauw, yes, nieuw life ja, yeah, ja, yeah, yeah, we gaan ervoor. En daarna, uh, oeh. Jezus is wauw elke dag. De Bijbel zegt dat hij in barmhartigheid vernieuwt elke dag. Zijn glorie vernieuwt elke dag voor jouw leven. Zijn barmhartigheid, zijn, zijn genade vernieuwt elke dag in jouw leven. Dus elke dag is het wauw om Jezus te dienen. Weet je, ik weet niet hoe je je vandaag hier voelt. Maar vandaag wil God die wow-factor in jouw hart herstellen. Dat, het, dat de dingen van God meer wauw gaat krijgen in jouw leven dat wanneer men zegt laten we leren, laten we bijbelstudie houden, dat je zegt zeggen van wauw geweldig dat ik op de, in de avond kan leren van God of dat men zegt van, weet je, laten we bidden ik weet nog toen toen wij klein waren en het is mooi hoe onze ouders ons heeft opgevoed want Lee en ik, we hebben nooit in de avond hebben we nooit een film kunnen afkijken toen we kinderen waren, want we gingen kijken en op het moment dat de film spannender werden, mijn vader daalde van beneden. Een, je hoorde de trap zo tuk, tuk, tuk, tuk, naar beneden en we wisten het al wat er ging gebeuren. Hij kwam naar beneden zonder niets te zeggen. Hij deed de tv uit. Hij pakte zijn bijbel en hij zei, we gaan bidden. En als kind zijnde, dacht van, oh. En, en het <laughs> dus was nooit, bijna nooit gelukt. Elke keer hetzelfde. En we dachten aan die timing. Maar waarom heeft hij juist die timing? Maar het was wel een les voor ons. Dat er niets waouder is dan Gods woord. Er is niets groters dan God. God is de hoogtepunt. Halleluja. En weet u, soms merk ik, soms doe ik het ook hetzelfde met, met mijn kinderen. Gewoon om te zien hoe ze reageren. <laughs> en om dat weer te ervaren van, weet je, als ik het toch heb gekregen, zal ik het ook met jou doen. Maar, maar ook in, in soms in meetings zo, merk je dat je bent leuk bezig, gezellig aan het praten, aan het delen, de, samen iets eten en drinken. Maar wanneer je zegt, kom, hé, laten we bidden, dan beginnen sommigen zo naar elkaar te kijken of hey, laten we iets samen delen in Gods woord. En dan kijken mensen. Weet je als. Als elke keer dat je je Bijbel opent. Je een stofzuiger daarbij moet pakken. Omdat het zo stofferig is. Omdat je het heel lang niet hebt geopend. Heb je een probleem. Als je. Heel lang niet meer op je knieën bent geweest. Om te bidden. Is er iets mis. Want. Dat betekent dat de wow-factor aan het vervagen is in jouw leven. En vandaag ben ik hier gekomen omdat God de wow-factor in jouw leven wil herstellen. Vandaag wil God jou vullen met zijn geest. Ik wil je uitnodigen om samen met mij op te staan. En ik wil bidden voor jouw leven. Weet je, misschien ben je hier en, en die wow-factor ben je kwijtgeraakt. Het is... Je voelt, je voelt het niet meer zo spannend om, om Gods dingen te doen, om te bidden, om de Heer te zoeken. Maar al het andere dingen in jouw leven zijn spannend. Alle andere dingen, weet je, die uitnodigingen om ergens uit te gaan eten, om ergens stad te gaan bezoeken, ergens een film te gaan kijken. Die dingen zijn leuker geworden. Die dingen trekken meer jouw aandacht. Dat betekent dat er iets is dat aangepast moet worden in onze binnenste. En vandaag wil ik jou uitnodigen om net als die blinde Bartimeus. Weet je, ook al heb je Jezus niet gezien. De wow factor te ervaren in jouw binnenste. En uit te roepen naar zijn naam. En beseffen dat het wow is. Om God te loven en te prijzen. Weet je, afgelopen was twee weken terug toen, toen de dopelingen daar waren, de zeven. Daar, van hier uit, uit zoetemeer. Dat zijn dingen die wauw zijn. Dat zijn dingen die, die, die kracht hebben. En daarom moeten we het als wauw gaan behandelen. Want wanneer je dat als een wauw gaat behandelen... wil je meer van die dagen meemaken. En wil je meer mensen meenemen. Want het is wauw om iemand tot Jezus te zien komen... De Bijbel zegt, er is feest in de hemel waarin één zonder zich bekeert. Er is een wow-party in de hemel. Wanneer iemand zegt, ik wil Jezus aannemen in mijn leven. Als het wauw is in de hemel, waarom niet wauw op aarde? Het hoort wauw te zijn hier in op aarde. Het is feest hier op aarde. Dus vandaag wil ik u uitnodigen om meer van die wow-dagen te plannen in jouw leven. Dagen waar je mensen uitnodigt om te komen. Dagen waar je mensen vertelt over wat je doet op je zondagochtend. Dat het het mooiste is, het beste is wat je kan doen in jouw week. samen met je broeders en zusters. God zoeken, God aanbidden. Het is wauw om God te dienen. Weet je, de geest van God in jou. Die vult jou. Met zoveel. De Bijbel zegt dat. Paulus zegt in hoofdstuk 5, vers 18, en zegt, wees niet dronken door wijn, maar wees vervuld met de Heilige Geest. Want de wauw effect van de Heilige Geest is zoveel meer, zo anders, zo krachtig dan wat dan ook in deze wereld. Dus daar waar je bent wil ik vandaag bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. Over jouw leven. In de naam van Jezus, daar met je ogen gesloten, terwijl de aanbiddingsteam misschien in lofprijs gaat. Laten we samen de Heer aanbidden. En terwijl je aanbidt, zal de Heer jou vullen daar waar je bent. Weet je, misschien ben je hier en je moet God vergeving vragen. Misschien zijn er mensen hier die moeten zeggen, Heer vergeef me omdat ik het heel lang niet heb behandeld als een wow factor in mijn leven. Heel lang hadden andere dingen prioriteit in mijn leven. Werk had prioriteit misschien. Vrienden hadden prioriteit. Entertainments hadden prioriteit. Jezus zei tegen zijn discipelen, zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid en de rest zal komen. Zoek eerst dat wat echt is, dat wat reëel is, dat wat echt de wauw is. En de rest gaat komen. Vader, vandaag zijn we gekomen om u te zoeken. Vandaag zijn we gekomen, Heer, om u te ervaren. Heer, het is wauw om u te dienen. Heer, het is wauw om u te loven, om u te prijzen, om u te aanbidden, Jezus. Het is wauw om een leven te leiden voor u. Het is wauw om mensen te bereiken, Vader, met het evangelie.